5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Reisbureaus halen Nederlanders terug uit Egypte. Egyptisch leger treedt niet op tegen demonstranten. En Nederlandse ambassadeur Iran op het matje geroepen. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. Toei repatriëert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Touroperator Oat haalt ongeveer 170 toeristen weg. Thomas Koek 1500. En dat gaat zo snel mogelijk gebeuren, zegt Thomas Koek. Vanavond gaat het om uh, één toestel van Amsterdam Airlines. En er kunnen 180 passagiers op mee. Die zal vanavond om 12 uur vertrekken vanaf uh, Hurgada Airport. En die komt uh, vannacht ja, tussen 3 en 4. Plaatselijke tijd zal die aankomen in, uh, in Amsterdam. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het Calamiteitenfonds vergoedt extra kosten die mensen moeten maken en geeft een vergoeding voor niet genoten reisdagen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag alle reizen naar Egypte afgeraden. Nederlanders die nu in Egypte zijn, moeten overwegen om het land te verlaten, zegt het ministerie. Ook vandaag demonstreren weer tienduizenden mensen in de Egyptische hoofdstad Cairo tegen het regime. De krijgsmacht probeert de betogers uiteen te jagen door laag over te vliegen met straaljagers en helikopters, maar dat had vandaag geen effect. Een topmilitair liet daarna aan de tv-zender Al Jazeera weten dat het leger niet optreedt tegen de demonstranten. Wel zijn de toegangswegen naar het Tahrirplein door het leger geblokkeerd.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 Bij het Vredespaleis in Den Haag hebben zo'n 200 mensen gedemonstreerd tegen het regime in Egypte. Er werden leuzen gescandeerd en betogers droegen vlaggen en spandoeken. De sfeer was rustig. Eerder vandaag stond een demonstratie bij de Egyptische ambassade gepland. Maar de deelnemers aan die betoging trokken ook naar het Vredespaleis.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 Gisteren werd bekend dat ze is opgehangen omdat ze druk zou hebben gesmokkeld. Iran zegt dat de executie een nationale kwestie is... en dat het doodvondens geen invloed mag hebben op de relatie tussen Iran en Nederland. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft gisteren alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. Ook raadt hij Nederlanders met een Iraans paspoort af om naar dat land te reizen. In Tunesië is de verbandenleider Ganouchi van de islamitische oppositiebeweging NADA na 20 jaar teruggekeerd vanuit Londen. Ganouchi, die geen familie is van de omstreden premier Ganouchi, werd op het vliegveld opgewacht door honderden aanhangers. Hij benadrukte dat hij geen kandidaat is om de gevluchte president Ben Ali op te volgen. Ook wil hij niet meedoen aan de volgende verkiezingen. De islamitische partij NADA wordt gezien als gematigd en democratisch. Grootschalige protestacties zijn er in Tunesië niet meer. In Capelle aan den IJssel is vannacht een man van 22 verdronken. Hij zat samen met drie andere jongeren op een vlot dat in een sloot was omgeslagen. Ze horen bij een toneelgezelschap uit Delft. Drie jongeren konden zelf op de kant komen, maar de man van 22 kwam onder het ijs terecht. Zijn vrienden konden hem in het donker niet vinden. Duikers van de brandweer en speurhonden van de politie hebben uren naar hem gezocht. Pas om half tien werd het lichaam van de man gevonden. De theatergroep zou naast de sloot hebben gerepeteerd voor een voorstelling in Capella aan de IJssel.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 Van het weer. Op de Wadden en in het zuiden zijn er opklaringen. Er staat een matige noordoostenwind. Vanavond gaat het overal licht vriezen. De temperatuur zakt vannacht tot rond het vriespunt aan de kust... en tot min 6 in het oosten en zuidoosten. Verder ontstaat op veel plaatsen mist. Morgen overdag blijft de mist lang hangen. Smiddag zijn er zonnige perioden. Het wordt 1 tot 4 graden. Vijf minuten over vijf laatste uur van Langste Lijn op deze zondag. Heel gewijd aan de traditionele overzichten straks na half zes. En veel terugkijken op binnenlands en buitenlands voetbal. for the world van de Isley Brothers. We gaan het hebben over Twente, Feyenoord. Feyenoord had het dus een goed day, lang goed deed op voorsprong kwam. En drie minuten voor tijd toch weer uiteindelijk... nadat Brahma eerst gelijk had gemaakt voor Twente Ruiz... de winnende zag scoren. Weer niet dus voor Feyenoord... wat uh, ja, wel gewoon een stuk beter speelde dan de laatste weken. Bas Tichler praat met de trainer van Feyenoord. Weet u wel, Mario Been? Je krijgt er geen punten mee... Um... Maar ik denk toch dat je anders van het veld stapt... dan bij een nederlaag eerder dit seizoen, of niet? Ja, dat sowieso. Je weet dat je naar een, een zeer sterke ploeg moet wat Twente is. Nou ja, we hadden voor een bepaalde organisatie gekozen met, uh, met iets andere spelers. Diego uh, aan de rechterkant, omdat uh, Christian Simon heel de week ziek geweest was. En ik had Kelvin Leerdam erbij gezet op middenveld als controleur. Ja, het stond goed. Met name de eerste helft hebben we nagenoeg niks weggegeven. Een paar voorzetten en een paar vrije trappen. En voor de rest heb je zelf uh, vrij aardig gevoetbald. Na nou, De tweede helft resulteert dat in een, in een goal voordat Twente ook maar iets gecreëerd had. En daarna krijg je denk ik een, een geweldige kans met Luigi Bruins om op 2-0 te komen. Nou ja goed, dan zie je dat, uh, dat Twente in ieder geval kwaliteit op de bank hebt zitten... en die dat ook inbrengt met Brian Ruiz. Je gaat wat achteruit lopen en dan vallen er eigenlijk twee goals uit het niets... en dan sta je eigenlijk met lege handen. Hebben jullie, want dat viel op in het begin van de wedstrijd... goed gekeken naar hoe PSV hier speelde afgelopen woensdag? Ik heb het gevoel dat jullie heel bewust druk naar voren zetten... en eigenlijk Twente vrij snel onder druk probeerde te zetten in de eerste helft. Nou, we hadden gekozen inderdaad om vanaf de kopcirkel daar druk te zetten op hun centrum. De bal naar een kant te dwingen en, en dat stond ook gewoon goed. We kwamen een paar keer in de problemen omdat we net als tegen IJsland te ver achteruit lopen. Dat je eerder de mensen moet overgeven. Maar uh, ja, ik vond dat we heel goed stonden en nagenoeg niks weggaven. En we kwamen er goed uit voetballend zonder al te veel te creëren de eerste helft. Maar uh, ja, dan ga je 0-0 rusten. Dan weet je dat het moment ook zeker zal gaan komen met, met, onze, mensen, met onze snelle mensen voorin. En uh, ja, dan valt de goal, een gelukkige goal. Hè, wat als een voorzet bedoeld was. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan, daarna, moet ik zeggen, hebben we echt hele goede mogelijkheden gehad. Het schot van uh, Wijnaldum over, de voorzet van Bises waar, waar Luc net tekort komt. Dus al met al, hebben we het in dat moment misschien wel laten liggen. Maar ik kan me voorstellen dat je zeker toen je op 1-0 kwam... je zegt dat terecht ook de kansen op de tweede goal uh, hebt laten liggen... dat je toen op de bank zat en dacht, ja, waarom eigenlijk niet... Nou nee, ja, goed, maar dat gevoel had ik wel gedurende de gehele wedstrijd. En, en je weet natuurlijk dat, dat Twente eh, het moet hebben ook van spelhervattingen... waarbij ze natuurlijk veel lengte hebben. Nou, dan moet je weinig overtredingen weggeven. Dat deden we ook geweldig. Dus ja, met dit kunnen we gewoon verder. En dit is gewoon weer een goede basis naar volgende week. En eh, deze inzetten, met name strijdlust, zal je eigenlijk elke week nu tentoon moeten strijden. Want spelen in die onderste regionen vraagt iets anders dan als, als dat je bovenin speelt. Uh, jij zit op de bank als coach van Feyenoord. Kun je dan uh, toch genieten van iemand als Ruiz die weer terugkomt in het elftal? Want er gebeurt wel iets. Het komt jou wel heel slecht uit vandaag, begrijp ik, maar toch. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig genoten heb van hem vandaag. Maar dat is dan in een negatief opzicht. Ik, ik hou van voetbal, dus hou ik van een speler als Brian Ruiz. Dat lijkt me duidelijk. Um, hoe is het in de kleedkamer? Want uh, vorige week zat iedereen er als dooie vogeltjes bij, begrijpelijk. Na de nederlaag tegen de graafschap. Hoe is het nu? Nou ja, niet als je voor. Ik moet zeggen dat de teleurstelling enorm groot is. Maar uit zichzelf zeggen ze, jongens, dit is iets waar we mee door kunnen. En hier moeten we ook mee verder. En, uh, en dat is heel positief. En uh, we, ik weet ook zeker dat we daar uh, goed uit gaan komen. Twee dingetjes nog. Uh, Marcel Meeuwen speelt het komende half jaar op huurbasis voor Feyenoord, klopt dat? Mits hij goed gekeurd wordt, ja, dan zal hij uh, zeker bij ons uh, aanschuiven. Een jongen met enorm veel uh, voetbalkwaliteiten en ervaring. Nou, dat is iets wat we goed kunnen gebruiken. Dus, uh, en we zijn nog bezig aanvallend. En hoe is het uh, met jou en Willem van Hanegem? Het gaat goed. Fantastisch. Want hij zou naar deze wedstrijd kijken en dan zou hij weer met jou over gaan praten. Is, komt dat er nog van? Nee, nee. Willem heeft mij gisteren opgebeld en Willem heeft gezegd dat hij afziet van, van, deze, van dit aanbod. En uh, wat dat betreft gaan we door met deze staf. En dit is een geweldige staf en uh, wij zullen ervoor zorgen dat we met z'n allen hieruit komen. Maar waarom ziet hij er vanaf dan? Ja, dan moet je Willem bellen. Ja, maar ik, ik heb zijn nummer even niet bij de hand. Nee, ja, Willem heeft, uh, heeft bedankt. Dus klaar. Uh, prima, streep de honden. Door met de toekomst volgende week, Vitesse. En uh, dan zullen we er weer staan. Mario Been drinkt dus geen koffie meer met Wim van Hanigem... En zet de druk vanaf Kopcirkel. Kwam er ook bekend voor dat woord. Be. They didn't offer manhood responsibility Had to learn it the hard way Earned my degree in the streets Graduated from hard nuts. I got my education And hard nuts. Getting in and out of the situation Hard nuts. Got the bumps and the bruises to prove it Can bust through the ceiling without feeling the burn, and I ain't got nothing that I didn't earn. Chasing that dollar, still hitting the books, standing out in the I learned to sell the hooks talking about those hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. The hard knocks. Got the ride of Joe Cocker van het gelijknamige album van vorig jaar, Hard Naks. Zonder echt indruk te maken won Ajax vanmiddag in Breda met 3-0 van NAC... door goals van De Jong en eigen doelpunt van Penders en Soleimani. Na afloop sprak collega Jeroen Guter met de coach van Ajax, Frank de Boer. Frank, tevreden over de manier waarop Ajax vandaag heeft gewonnen in Breda? Nou, zeer tevreden met het resultaat... En... Ja, wisselvallig, zeg maar, met het, uh, hoe we het gespeeld hebben, eerlijk gezegd. Uh, ik denk dat we nakt nog te veel uh, kansen hebben weggegeven. Eerst helft die kopbal van uh, Penders, in ieder geval uh, een hele grote mogelijkheid. En ja, tweede helft ook uh, momenten dat we ja, rustig moeten blijven... en voetballend moet eruit moeten komen, omdat het ook kan op dat moment. Kijk, als het niet kan, dan moet je die bal naar voren hijsen. Maar er zijn momenten dat we op dat moment rustiger uh, het uit kunnen voeren waardoor je eigenlijk die pressie onder die druk uitkomt, en het enthousiasme noem ik meer dan uh, van NSC uitkomt, en dat je daar niet in meegaat. De 2-0 kwam op tijd, zou je mogen zeggen. Ja, en, uh, misschien was dat wel een beetje typerend, zo'n frommel al. maar we waren er wel heel content mee. Jullie hadden het initiatief in het eerste deel van de wedstrijd. En op onverklaarbare wijze geef je dat eigenlijk weg. Is dat iets wat je je ploeg verwijt? Ja, dat is een proces waar je natuurlijk mee bezig bent. Het is nog een heel jong team. Uh, dan gaat uh, de eerste kwartier, wat je zegt, zijn we goed aan het spelen. We hebben de controle, er is niks aan de hand. En opeens staan we dus 1-0 voor. En zij gaan opeens meer ja, strijd inbrengen. We gaan meer druk zetten. En er zijn er momenten dat je dus een lange bal moet geven... Ja, en dan anticiperen we niet goed. Dan reageren, reageren we in, in plaats van anticiperen. En met reageren bedoel ik dat, dat er een bal, de tweede bal eruit valt. Dat we dan pas gaan, uh, actie gaan ondernemen. Nee, je moet al vooruitdenken. Als hij het duel in gaat, waar kan die bal gaan vallen? En dan denk je een stap vooruit. En dat deden we niet. En uh, Eno deed dat voor, vond ik wel heel goed. Die spe, uh, heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Uh, maar er waren veel jongens, die, vooral de eerste helft, die dan uh, ja, niet attent genoeg waren op dat moment. En dan kom je dus steeds een stap te laat. En dan lijkt het dus, uh, of, uh, yeah, dan is op dat moment een uh, uh, vernakte bovenliggende partij. Het is een uh, beladen week geweest met het vertrek van Luis Suarez. Je hebt uh, El Doi terug. Hoe is de situatie nu wat jou betreft? Nou ja, we hebben gezegd dat we interesse uh, hebben in, in twee spelers. Het is wel of-of in ieder geval. Dorst of Mettens? Ja, uh, ja dat zal moeten we afwachten. En, uh, we hebben het meneer gelukkig die uh, weer terug is. Die uh, op de linkerkant kan spelen of in de spits. Dus uh, we moeten het afwachten. Dus als Dorst komt gaat uh, Elham vanaf de linkerkant spelen. Als Mettens komt dan gaat hij in de spits spelen? Nou, ik, ik, in ieder geval, ik geef niemand de plaatsen, maar dat zou een idee kunnen zijn. Ja. Een abc toch? Als jij dat zegt. <laughs> uh, hoe is de voortgang met de onderhandelingen met Mettens en Dorst? Heb jij daar op dit moment informatie over? Uh, nou ja, ze zijn bezig in ieder geval. En uh, op dit moment liggen ze nog uit elkaar volgens mij, wat ik gehoord heb. Maar voor de rest, het fijne weet ik er nog niet van. Ja, Frank de Boer, in gesprek met Jeroen Gutter. Gaan we het hebben over Heerenveen-Groningen. Heerenveen zal zich die middag heel anders hebben voorgesteld. Ook Ron Jans, de oud-trainer van Groningen. Acht jaar was hij in Groningse dienst. Hij verdween daar, is nu in Heerenveen aan het werk. En Heerenveen is slecht, zeer slecht uit de winter gekomen. Kansloos bij ADO Den Haag verloren. En vandaag met 4-1, maar liefst over de knie tegen Groningen. Evens Matavs, Tadic, toen deed Juricic iets terug. En weer Tadic, 4-1. Dat is nog een rode kaart voor Kruiswijk... Ook bij Herenveen. Vreugde dus aan de andere kant. Iets verderop daar nog noordelijker in Groningen. Want dat gaat hartstikke goed. Dat vierde. één puntje maar bijvoorbeeld achter Ajax. Pieter Huistra was daar de komende man. En Arno Vermeulen praat met deze jonge succesvolle trainer van FC Groningen. Pieter Huistra, dit moet een heerlijke middag geweest zijn. Ja, het was, uh, was uh, goed om uh, van Groningen vandaag trainer te zijn. Klopt. Is het het beste wat Groningen te bieden heeft? Nou dat, dat weet ik niet, maar tot nu toe, dit seizoen, zeker in uitwedstrijden, is het uh, onze beste wedstrijd. Uh, hierin, uh, vandaag hebben we ook gezien eigenlijk wat we willen. We willen graag uh, voetballen, we willen druk zetten, we willen de bal hebben en uh, kansen creëren. Nou, dat gebeurde vandaag. Ook mentaal is je natuurlijk opgeveerd, want na de winterstop krijg je twee kleine tikjes en dan speel je zo vanmiddag hier. Ja, en eigenlijk begon dat al afgelopen woensdag. Hè. Dan krijg je wel een tikje voor de beker en dan ben je eruit. Maar in die wedstrijd in Utrecht hebben we ook de tweede helft goed meegespeeld. Goed, meer dan meegespeeld zelfs. En uh, ja, dat is eigenlijk de basis geweest voor het vertrouwen wat we vandaag hadden in deze wedstrijd. En wat was de basis van het succes dan vanmiddag? Nou, de basis van het succes is dat alles langzaam samenkomt nu. Uh, we weten dat we aardig kunnen verdedigen. Dat de organisatie dan heel goed staat. Dat we dan de juiste mensen op de juiste plek hebben. We willen graag ook uh, voetballen. Hè. Vaak in uitwedstrijden, dan kom je wat meer onder druk. Dan moet je er tussendoor voetballen. Nou, en dat gaat ook steeds beter. Daar hamen we op, daar werken we aan. En uh, vandaag kwam het ook goed uit. Individueel heb je natuurlijk prachtige spelers. Hè. Bedoelt, het is altijd flauw om er iemand uit te halen. Maar elke trap van Tadic heb ik van genoten op zo'n middag. Ja, ik ook. En het is inderdaad moeilijk om er één uit te halen. Want het mooiste is, eh, als je het eerst samen doet... dan kan het individu zich ook laten zien. En eh, dat was vandaag een mooi voorbeeld. Vind je het prettig dat het erop lijkt dat uh, Tim Matafs in ieder geval tot het einde van het seizoen bij jullie mag blijven? Daarna waarschijnlijk wel naar Italië vertrekt, maar dat je hem niet tussentijds kwijtraakt? Nou ja, ik heb steeds gezegd dat ik het liefst uh, deze groep bij elkaar hou. Want het is een groep die weet waar we aan werken, uh, die weet wat de bedoeling is, die, die weet waar we naartoe willen. En uh, ja, dan is het de wens, de grootste wens van ons als technische staf om deze groep bij elkaar te houden. Maar dat gaat met Matafs niet lukken, lijkt het? Nou ja, in ieder geval voor dit seizoen hoop ik wel, dus uh, dat, is, dat zou wel belangrijk zijn. Petter Andersson valt weer geblesseerd uit. Uh, ja, dat is dan wel een beetje een minpuntje. Want die jongen heeft altijd wat, hè? Ja, dat is, dat is natuurlijk jammer om dat, uh, dat te zien. Ik, we gaan eerst kijken wat het is. Uh, he, we, er zit ook wel een kans in dat we morgen gewoon rustig het gaan bekijken. En ja, de kans dat het dan een klein beetje meevalt, die is ook wel aanwezig. Dark. Finally, I can see you crystal clear. Adele met Rolling in the Deep. De koplopers PSV en Twente hadden moeite dit weekend. PSV won moeizaam met 2-1 van Willem 2. En Twente had de nodige moeite met Feyenoord. Ook daar het 2-1. De nummers 3, 4 en 5. Ajax, Groningen en AZ wonnen wel gemakkelijk dit weekend. Ajax deed het in Breda. Het won daar met 3-0 van NAC. Jeroen Gutter na afloop met de man die terugkeerde bij Ajax. El Hamdoui. Meneer, hoe is het om terug te zijn bij Ajax? Ik was daar al bij Ajax. Dus... Ja, maar in het elftal. Het is lekker om, om weer op het veld te staan, ja, zeker. Dus uh, ik heb ervan genoten. Hoe heb jij de afgelopen maanden beleefd? Rustig. Je raakt geblesseerd, uh, revalideren. Uh, maar dat zijn altijd de moeilijke momenten voor een voetballer. Hoe ga je daarmee om? Nou nee, ja, je, als, je, als je geblesseerd bent, dan uh, weet je dat, je dat je alles eraan moet doen... om, om weer terug te, te komen en, en uh, weer fit te raken. Dus dat heb ik gedaan uh, samen met de medische staf... Nu ben ik gelukkig fit. En ziek geweest in de tussentijd? Ja, dat ook, ja. Klopt. Ja, je laat een, een veel betekenen stilte hangen. Er is veel over gezegd, gesproken, gespeculeerd misschien ook wel. Hoe zat het nou allemaal? Hoe het zat? <laughs> Daar heb ik met de trainer over gesproken en we kijken nu naar de toekomst. Ja, want er werd gesuggereerd dat er een probleem was tussen jou en Frank de Boer. Was dat ook zo? Nee, nogmaals, uh, na die wedstrijd van uh, AC Milaan uh, hebben wij gesproken. En, uh, dat is verleden tijd inmiddels. En we kijken nu naar de toekomst. Wat was de angel die er uiteindelijk uitgehaald is? Nogmaals, dat, was, uh, dat is verleden tijd. We kijken nu naar de toekomst. Oké, okay, uh, de toekomst is er één zonder Luis Suarez. Die is uh, naar Liverpool, waardoor er een andere situatie uh, voorin ontstaat. Misschien komt Bas Dorst, misschien komt Dries Mettens. Heeft natuurlijk ook uh, gevolgen voor uh, de plek waar jij gaat spelen. Of in de spits of aan de linkerkant. Heb jij een voorkeur? Of ik een voorkeur heb. Ja, ik heb wel degelijk een voorkeur, ja. maar uh, daar praat ik met de trainer over. Uh, heb jij een voorkeur over welke speler komt? Uh, misschien heb je met de een meer dan met de ander. Nee, ik heb geen voorkeur en uh, dat is mijn werk ook niet. Ik ben hier om, uh, om te voetballen. Uh, je komt terug in deze wedstrijd aantal acties lukken, aantal keren lig je op de grond... ...wegens misschien verkeerd schoeisel of uh, gewoon een heel glad veld. Maar in elk geval ben je betrokken bij het belangrijkste moment van de wedstrijd... ...waardoor Ajax met 2-0 wint. Dat is uh, de actie waaruit uh, Penders uiteindelijk... 3-0. Nee. Of uh, 3-0, ja, sorry. Nou, ik telde hem al niet eens. Maar het klopt. Uh, de 2-0 was het uh, belangrijke moment. Uh, wat was de bedoeling bij jou in die actie? De bedoeling. De, ja, ik wou in eerste instantie uh, met mijn rechterbeen schieten. En toen zag ik dat hij hem zou blokken. Dus ik kapte hem. En uh, daarna gaf ik uh, in principe een voorzet. Dus. Was er toch nog iets van ontlading, ondanks dat het niet jouw goal was? Nee, tuurlijk. Het is, uh, het is lekker om, om, om, om, om um, um, een doelpunt te creëren. Dus dat is uh, alleen maar mooi. En ik denk dat het ook uh, belangrijk was in, was in deze wedstrijd. Dus. Ja, ontzettend belangrijk. Want Nak werd sterker. En daarna was het gedaan, toch? Ja, daarna die 2-0 was het in principe gedaan. En uh, dan maken we nog de derde, dan is het helemaal over. Um, zie jij eigenlijk nog kampioen worden dit jaar? Ja, ik hoop het. Uh, tuurlijk, we, we staan een paar punten achter. Maar uh, ik denk dat het gewoon nog, nog kan. En uh, we, moeten, uh, ja, we moeten het niet opgeven. Ik denk dat we gewoon elke wedstrijd moeten winnen. En, en, en dan kijken we naar de concurrenten wat, wat zij doen. Hopelijk verliezen zij nog punten. Munir El Hamdawi, diepte interview met uh, Jeroen Guter. Radio 1. Het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Ewout Jong. Het gaat vooral over Egypte, natuurlijk. Uh, Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen uit Egypte. je repatrieert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras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 In een interview met de tv-zender CNN riep hij de huidige president Mubarak op vandaag te vertrekken om zo het land te redden. El baghdadi heeft zich zojuist bij de demonstranten in Cairo gevoegd. Overigens op nos.nl wordt het nieuws uit Egypte continu bijgehouden op het live blog. Te vinden dus op nos.nl. Ander nieuws. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken... heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran op het matje geroepen. Hij heeft onder meer uitleg gekregen hoe Iran omgaat met drugshandelaars. Gisteren werd bekend dat de Iraanse-Nederlandse Zagra Bahrami is opgehangen... omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft daarna alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Kool. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Ik denk dat er al heel snel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 Dinsdagnacht hebben we opnieuw mist, kan het weer een graad of 3 gaan vriezen. Dinsdag overdag is het bewolkt met een graad of 3 boven nul. En vanaf woensdag is de vorst verdwenen en wordt het geleidelijk aan natter en zachter. Drie minuten over half zes. We gaan zo natuurlijk naar de overzicht. Maar eerst vertel ik u dat op de slotdag van het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee alle partijen in remise eindigden. En dat betekent dat de Amerikaan Nakamura met negen punten uit veertien partijen het toernooi heeft gewonnen. Voor wereldkampioen Anand met acht en half. En dan op de derde en vierde plaats Carlsen, de hooggeplaatste speler op de wereldranglijst samen met Aronian die acht punten hebben. De Nederlanders neem ik nog even voor u mee. Giri, de jonge naar. Met 6,5 uit 14 kan hij denk ik terugkijken op een heel tevreden en mooi toernooi. De 16-jarige en Lamy en Smeets op een gedeelde elftelte met de 13e plaats. 4,5 punt. Alleen Shirov eh, stelde zeer teleur met 4 punten. Sluit die de rij vanavond uitgebreid aandacht voor dit prachtige schaaktoernooi. Met Hans Beum in langs de Lijn. Buitenlands voetbal langs de lijn. In de Serie A werd het duel tussen Bologna en AS Roma al na 16 minuten gestaakt. De reden hevige sneeuwval. Bij Inter speelde de Gian Gianpaolo Pazzini een belangrijke rol. Inter stond met 2-0 achter tegen Bologna. En Pazzini scoorde met twee goals, uh, zorgde hij voor de gelijke stand. Daarna versierde hij ook nog een penalty door, die door Eto'o werd benut. Inter staat nu vierde in de Serie A. De nummer 2 Napoli had weinig problemen met Sampdoria. Het werd 4-0. Cavani scoorde drie maal. Napoli heeft vier punten achterstand op koploper AC Milan. En Mark van Bommel maakte een ongelukkig competitiedebuut bij Milan. In de uiterstrijd tegen Catania kreeg hij al na 54 minuten zijn tweede gele kaart. Het wegzenden van van Bommel had geen grote gevolgen. Vier minuten later maakte de Braziliaan Robinho het eerste doelpunt. En vlak voor tijd zorgde Zlatan Ibrahimovic voor de 2-0. Urbi Emanuelsson begon op de reservebank en mocht na de rust invallen. Engeland dan weer eens een klassiek mooi FA-weekend. Uh, vierde ronde, FA-cup werd afgewerkt. Arsenal ontsnapte aan een blamage tegen Huddersfield Town uit de derde... De divisie. Fabregas maakte vlak voor tijd de 2-1 uit een strafschop. Robin van Persie kreeg overigens rust op de bank bij Arsenal. En ook Manchester United won met 2-1. Southampton werd verslagen door doelpunten van Michael Owen en Xavier Hernandez. Bij United stond overigens Anders Lindegaard en niet de aan het eind van dit seizoen stoppende Edwin van der Sark in het doel. Chelsea heeft die vierde ronde nog niet overleefd. Maar dat was ook een hele andere koek. Die moesten bij Everton spelen met 1-1. En u weet, daar geen strafschop of niks. Gewoon lekker Engels. Een replay. Ook een replay voor Manchester City. Maar die speelde 1-1 tegen een derde divisionist, Notts County. Celtic heeft zich geplaatst voor de finale van de strijd om de Schotse FA Cup club won bij Aberdeen in de halve-eindstrijd met 4-1. Anderhalve finale gaat tussen Glasgow Rangers en Motherwell. Uh, wedstrijd is in volle gang. Het staat er 1-1. Nou, spannend. Je weet het nooit of er is een andere club daar doordringt. In Duitsland was Arjen Robben treft zeker voor Bayern München in de lastige uitwedstrijd Tegen Werder Bremen kwam Bayern achter. Maar Robben zorgde voor de gelijkmaker. Braniëtje daar. En daar is Robben. En hij maakt de uitgrijf. Ganz cool, ganz sachlich und nüchtern. 65. Minute der Ausgleich durch Arian Robben kans cool, kans zaglig, kans nuchter was dat Arjan Robben dus met een op een paasje van Pranjic werd het 1-1. Het was alweer zijn derde doelpunt in drie wedstrijden en daarna liep Bayan uit naar 3-1. Maar het was interessant wat er na het laatste fluitsignaal gebeurde, want Robben had geen zin om feest te vieren. Hij liep naar ploeggenoot Thomas Muller gegrepen bij de keel, want Muller zou boos hebben gereageerd toen Robben hem tijdens een aanval over het hoofd zag. De Nederlander ging daarom na afloop verhaal halen, altijd lekker gezicht en ploeggenoten moesten het duo uit elkaar halen. Barjan Staat nu derde. En die plek zou overigens aan het eind van het seizoen rechtsgeven op rechtstreekse deelname aan de Champions League. Achterstand op koploper Borussia Dortmund bedraagt nog altijd 14 punten. Want Borussia was met 3-0 veel te sterk voor Wolfsburg. En ook de voorsprong op nummer 2 bij Leverkusen, voor Dortmund is riant. 11 punten. Leverkusen won afgelopen vrijdag overigens al de topper tegen Hannover, 6 -ziek. En Rijn Babel heeft zijn debuut gemaakt voor Hoffenheim. Maar uh, hij scoorde niet. Hoffenheim was overigens wel met 1-0 te sterk voor Schalke. In Spanje heeft Barcelona zich niet voor de tweede keer laten verrassen... door Hercules Alicante. nam revanche voor de nederlaag in september. Het werd 3-0 nu door doelpunten van Pedro en twee keer Lionel Messi. In de slotminuten mocht Ibrahim Aflaai nog even invallen. Aflaai staat nu op drie competitiewedstrijden voor Barcelona. Hij speelde in totaal... 18 minuten in de Primera Division. Dat zijn allemaal korte beurtjes. Barcelona heeft nu 7 punten voorsprong op Aerts Rival... en directe achtervolger Real Madrid. Dat vanavond nog speelt bij Osasuna. De nummer 3, Villarreal, gaat op bezoek bij... Uh, ja, die moet ook nog een wedstrijd spelen vanavond. Tafel van zes, hè? 18 gedeeld door drie wedstrijden, 18 <laughs> minuten. België komt koploper Anderlecht straks om 6 uur in actie tegen KV Mechelen. Als Anderlecht wint het verschil met Racing Genk weer 6 punten... maar Genk heeft dan nog wel een wedstrijd te groeten. Nummer 2. Genk dus won vrijdagavond al... bij het begin van dit uh, competitieweekend in België... bij Zulten Waregem met 1-0. John Grant en Chicken Bones. We gaan het hebben over rugby. De Nederlandse Rugbyvrouwen willen Olympisch goud op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. U hoort het goed, want rugby zal dan terugkeren als Olympische sport. Deze keer in de sevens vorm, dus met zeventallen. Het avontuur op weg naar het Oranje Succes begon afgelopen week... met de bekendmaking van een ambitieus topsportproject. Reportage van Steven Dalenboud. Rugby sevens is raging out. Twee jaar geleden is rugby Olympisch geworden. To everyone. Nu kennen de meeste mensen rugby met 15 tegen 15. En normaal hadden we aan het eind van het seizoen voor de leuk een wedstrijdje 7 tegen 7 in toernooivorm. All over the world, rugby sevens is entertaining millions of people. Op een heel veld met twee keer zeven uh, personen. Seven them to get up. in twee keer zeven minuten. To get out and to take part. Dat is vol gas. En, en heel veel uh, contact en agressie. Sevens is about pride. En zo klinkt de Nederlandse vrouwen-7-selectie in de praktijk. U hoorde daarvoor Yves Kummer al uitleggen wat sevens precies inhoudt. Yves Kummer is de bedenker van het project. Toen het internationaal olympisch comité Rugby sevens op het olympische programma zette... zag hij zijn kans schoon. Alle ballen op een nationaal sevens team En dan niet op de mannen, maar op de vrouwen. De dame zit al in de top, top. 12 van de wereld. Als nu de spelers zouden zijn, dan zouden ze mogen gaan. Uh, dus daar zit het meest de meeste winst te behalen. En die meiden willen, die willen van zichzelf, die zijn eigenlijk al jaren bezig... Uit zichzelf met de coach om zich te, uh, ja, te profileren en zich beter te maken. Die hebben een hele goede kans, zijn ontzettend gemotiveerd. Dus wij hoeven eigenlijk alleen maar te faciliteren. Het gevolg is dat de Rugbybond in samenwerking met NOC NSF en de nieuwe sponsor Atoomstroom een topsportprogramma mogelijk maakt. Dus geen halfwerk meer. Vanaf nu gaan de rugbyvrouwen er vol tegenaan. Ja, ze gaan, zij moeten een prestatienorm uh, voldoen van NOC NSF. Dat betekent 32 uur. Per week trainen. Dat is dus een eis van NOC-NSF als ze eenmaal professioneel gaan. Uh, dat kan alleen maar als je eigenlijk daarnaast bijna niets doet. Je kan misschien wat studeren. Dus ze gaan centraal wonen vanaf september volgend jaar. Er is woonruimte geregeld. Er wordt voor ze gekookt. Tot dat moment proberen we zo goed en zo kwaad als het mogelijk dagelijks, misschien twee keer per dag, te trainen. Soms bij hun thuis, uh, individuele programma's, soms centraal. Wat ze gaan doen is ze gaan uitvliegen. 7 Sevens is reaching out. ...to new fans across the world. Little come, the gap come, bang, we're through, yeah? We'll be sevens at the Olympics. Way on the break. Giving new nations the opportunity to win a medal. Hey, we've been waiting for this night, hè? All right? Attracting the world's greatest players. Hey, go, go, Let's go, hè? Lift the come. Coach Garrett Gilbert geeft de instructies vlak voor een van de oefenwedstrijden. Over twee weken speelt de selectie een oefentoernooi in Las Vegas. Een maand later in Hong Kong. De Nederlandse vrouwenploeg komt niet helemaal plomp verloren uit de lucht vallen. Er is al langer een nationale 7 selectie Aanvoerster Femke Bakker. Ja, we doen het al sinds, denk ik, 2003, 2004. En toen is het echt begonnen na je 15e site jaar. Dus, nou ja, het seizoen is afgelopen. Dan wordt er sevens gespeeld. En dat was, ja, ook wel hier in Nederland wat aan de gang. Maar vooral in het buitenland. En... We kwamen erachter dat er ook EK's werden gespeeld. Dus ja, toen zijn we daar, uh, zijn we daar wat voor gaan trainen. En zijn we dat buiten het 15e strijdseizoen uh, naar naartoe gegaan. En zijn we dat gaan spelen. Reden! Reden! Okay. En support, als er iemand omheen gaat, we moeten echt proberen daarbij te zijn. Want als ze als die offload kan maken, dan ze draaien. dat zie je aan Pien. Ja. De toon wordt nu serieuzer. Alle koppen moeten dezelfde kant op staan. Naar nou succes in Rio de Janeiro. En dus, Inge Visser, zal het er de komende vijf en half jaar iets anders aan toegaan. Ja, inderdaad. inderdaad ja. Dit, de aankomende maanden zullen er heel veel dingen gaan veranderen. Ook afhandeling natuurlijk nog van wat je eigenlijk nu allemaal aan het doen bent. We hebben afgelopen jaren allemaal naast ons werk, naast onze studie gewoon wel veel en hard getraind. Maar ja, het is nu ja, fantastisch dat je helemaal daarop kan gaan focussen. Ja, uh, wat, wat, wat zal het, hoe zal het eruit gaan zien? Jullie gaan veel trainen. Uh, 32 uur? Ja, inderdaad. Nou ja, goed, dan moet je er ook bij denken. dat We, bijvoorbeeld, uh, we hebben, krijgen een heel team om ons heen met uh, sportpsychologen, uh, diëtisten, voorlichtingen. Uh, allemaal dat soort dingen horen er natuurlijk ook bij. En die uren op het veld gaan, ja, die worden gewoon heel belangrijk en het zullen intens zijn. En dan zullen we misschien een blok s ochtends doen, bloksochtes, in. dat soort dingen allemaal. Het ja. leven verandert totaal? Ja, het uh, gaat zeker totaal veranderen. Ja. Nou, het scheelt al één ding. Mensen zien me nu ook al niet zo heel veel, mijn vrienden en zo. En uh, ja, waar ik nou alleen maar op ga focussen, is al rugby. Rugby 7 is reaching out. Meiden gaan zes jaar van tevoren aan een race beginnen. Je moet je voorstellen dat een documentaire in 2017 is. Dat je in 2010 in deze kamer staat en meiden geven een baan op zonder enige toekomst. Dat verhaal, zonder enige garantie, dat toekomt zonder enige garantie. Dat als je dan terugkijkt, dat het een route is geweest van mensen die denken, nou, geweldig dat er een goed meid is die dat aandurft. En dat ze dat, dat, ze dat gedaan hebben, wat ontzettend mooi, en ik krijg er een traan van in mijn ogen. Nou, niet ik, maar dan, zeg maar, in 2016. Yves Kummer uh, huilde vooruit, zoals u het hoort. Uh, 2016 zijn dus de Olympische Spelen in Rio de Janeiro... en deze rugby dames gaan op voor een medaille daar. Althans, daar is het hele plan op gericht. Sammy Terrell and Marvin Gaye and can I get a witness? The Eredivisie. Penalty, the matches Alle wedstrijden van dit weekend twente Feyenoord werd dus uiteindelijk 2-1-0-1. zwerts 1-1-Brama en 2-1-Ruiz. Brian Ruiz was dus de gevierde man bij Twente... de aanvaller bezorgde zijn ploeg bij zijn overwinning door 1 minuut in blessuretijd de winnende treffer te maken. Trainer Michel Prudom had zijn medische staf keurig netjes gevraagd... Hoeveel, Ruiz, hoeveel minuten Ruiz weer mocht maken na zijn knieblessure. Vandaag had ik de groene licht om voor 15 minuten. Ik heb gevraagd aan de dokter op de bank... mag je om 20 minuten gebruiken...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 en Ruiz bezorgde Feyenoord dus weer een chemielige nederlaag. De ploeg leek de regerend landskampioen op de knieën te krijgen... maar stond uiteindelijk dus opnieuw met lege handen. Maar de vechtlust in en het spel zorgden bij spelers en trainer... wel voor een iets optimistischer blik dan vorige week... na de nederlaag tegen de Graafschap.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 Nee, nee, Willem heeft mij gisteren opgebeld... en Willem heeft gezegd dat hij afziet van, van, deze, van dit aanbod. En uh, wat dat betreft gaan we door met deze staf. En dit is een geweldige staf. en uh, Willem heeft, uh, heeft bedankt, dus klaar. Uh, prima, streep eronder. NAC tegen Ajax eindigde vanmiddag in 0-3 bij de rust 100-0-1... door een goal van de Jong. Na de rust 0-2 Penders in eigen doel en 0-3 Soleimani. Een geflateerde overwinning voor de Amsterdamers. Ajax had zelfs het even lastig in Breda...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 Volgens mij raakt die helm ook nog heel licht via de paal. En ja, ik zeg alles heel ongelukkig. En, uh, ja, zulke dingen gebeuren gewoon af en toe. Ja, Pinders uh, tikt een schot van uh, El Elhamdoui. Of was het een voorzet achter zijn eigen doelman. Aanvaller is weer terug naar zijn blessure. Naar zijn ziekte en naar zijn vermeende oneenigheid met zijn trainer. Elhamdoui wil er niets meer over horen. Nee, nogmaals, uh, na die wedstrijd van, uh, van AC Milan uh, hebben wij gesproken. En, uh, dat is verleden tijd inmiddels. En we kijken nu naar de toekomst. Herenveen Groningen 1-4, Ivens 0-1, Matafs 0-2, Rusland, Tadic 0-3, Jurijitsch 1-3 en Tadic 1-4. En al Arnold Kruiswijk van Herenveen kreeg ook nog eens rood in de 85ste minuut. En de Derby van het Noorden met veel spanning naar uitgekeken, was geen moment spannend, werd geen moment spannend, want Groningen was veel te sterk voor het uitermate zwak opererende Herenveen. En Ron Jans was zich na afloop bewust dat het de verkeerde kant op gaat met zijn ploeg. Het valt mij eerlijk gezegd wel, wel moeilijk om, en dat geef ik niet op... maar om, om ja, alle poppetjes één kant op te krijgen. En daar heb je iedereen voor nodig. Ik ben, vorige week was ik verbijsterd, maar ik ben nu echt boos, ja. Ron Jans was dat. Pieter Huistra, zijn collega opvolger, was uiteraard opgetogen met het resultaat en het vertonen spel. Misschien wel het beste wat Groningen te bieden heeft, Pieter. Vandaag hebben we ook gezien eigenlijk wat we willen. We willen graag voetballen, we willen druk zetten, we willen de bal hebben en kansen creëren. Nou, dat gebeurde vandaag. Excelsior tegen Adel Den Haag werd 1-5 bij de rust tot 1-3. Het werd nog wel 1-0 door Tim Vinken. Daarna 1-1 Bulikin, 1-2 Kubik, 1-3 Bulikin, 1-4 Tonstra en 1-5 Westlieveldhoek. Dat was een rode kaart voor Daan Bovenberg van Excelsior... halverwege de eerste helft. De ruime overwinning van ADO die kwam pas tot stand... nadat Excelsior dus met 10 verder moest. Er stond toen 1-1 en Bovenberg werd eruit gestuurd. Den Haag rolde de Rotterdammers vervolgens op. Trainer John van der Brom erover. Natuurlijk uh, helpt het altijd als je tegen 10 man komt te staan... en je staat op voorsprong, dan weet je dat het, uh, ja, dat het alleen maar makkelijker gaat worden. Dan wordt het wel zaak om, om te blijven doen wat, uh, wat we moeten doen. Ja. Om te blijven voetballen, kansen creëren, goals maken... Nou, dat hebben ze prima gedaan en uh, ja, terecht uh, uiteindelijk 1-5 uh, dik verdiende overwinning. Alex Pastoor, de trainer van Excelsior, voelde zich ernstig benadeeld... door de in zijn ogen onterechte rode kaart van Bovenberg. Pastoor ging verhaal halen bij scheidsrechter Tom van Siegem. Ik heb uh, de scheidsrechter opgewacht in, uh, in de rust en ik heb gevraagd of we even konden overleggen. In alle rust zoals ik nu sta te praten en toen keek hij me aan en zei hij overleggen.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 Dan gaan we naar de andere uitslagen. Dit weekend gisteren PSV door een hele late treffer... maar wel winnen 2-1 thuis tegen Willem II. Vitesse, eh, ja, wederopstanding lijkt het wel. 5-2 tegen Roda maar liefst. AZ verpulverde het hulpeloze VVV. 6-1. De graafschap Utrecht werd eh, afgelast. Zou misschien naar vanmiddag gaan... maar gaat uiteindelijk naar de komende dinsdag. En er was een vrijdagavond nog NEC, Heracles Almelo... en dat eindigde in 1-1. De stand. PSV nog altijd kop met nu 47 punten uit 21 wedstrijden. FC Twente volgt op 1 punt, 46 uit 21. Derde Ajax met 41 punten en vierde FC Groningen met 40 punten. En dan nog even kijken naar de situatie onderin. 13e Heracles met 21 uit 21. Ook Vitesse heeft 21 punten. Feyenoord 20 uit 21. Excelsior 16 uit 21. VVV 10 punten uit 21 wedstrijden. Een hekkensluit nog steeds Willem II. 2 2-1 verlies dit weekend tegen PSV. 7 punten uit 21 wedstrijden. Divisie lager was er ook nog een wedstrijdje. Telstar won door een doelpunt van de Vogel met 1-0 van Volendam. Telstar staat nu 15e met 17 punten uit 20 wedstrijden. En Volendam zo goed gestart dit seizoen haalt weinig punten. Meer. Wel een periode hebben ze binnen. 30 punten uit 20 wedstrijden op de derde plaats. En Glasgow Rangers heeft zich geplaatst voor de Schotse FA Cup finale. De Rangers wonnen met 2-1 van Morrowell. Het eh, winnende doelpunt werd gemaakt door Neesmith. Een kwartier voor tijd. Een judo bericht Esther Stam heeft in Sofia een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Stam deed dat in de klasse tot 63 kilogram. In de finale versloeg ze de Japanse Yasu Yasumatsu met een vol punt. Voor de overige Nederlanders was er minder succes. Alleen Carola Uilenhoed in de klasse tot 78 kilogram... Kwam in de buurt van het podium. Haagse zwaargewicht was trouwens een klasse boven 78 kilogram. Verloor in de halve eindstrijd van de Russin Ivan Tsjechenko. En kon tegen de Japanse Yamebe het brons niet veiligstellen. Dat was het. Vandaag de dag erop Marjan Vos. Dus haar wereldtitel weer prolongeerde. De veldrijdster was ongenaakbaar. Vanavond ongetwijfeld meer in Langse Lijn. Ook een uitgebreide terugblik op het grote schaaktoernooi. Dus Nakamura won. En Hans Beum komt vanavond in de studio. Nu het Radio 1 Journaal. En wat ons betreft, Ewout de Jong zit al klaar. Een hele, hele prettige avond.